4 uur, Juri Stubenitski met het nos journaal De Tunesiërs gaan vandaag naar de stembus in de eerste vrije verkiezingen sinds het uitbreken van de revolutie en het vertrek van dictator Ben Ali. In de peilingen staat de gematigde islamitische partij Ennahda bovenaan. Die partij was onder Ben Ali verboden. Volgens Ennahda gaat de islam goed samen met democratie en vrijheid en zal de partij geen verbod op alcohol nastreven of vrouwen dwingen een hoofddoek te dragen.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 In juli werd nog afgesproken dat banken 21 procent van hun investeringen in Grieks staatspapier zouden afschrijven. Volgens minister De Jager moet het percentage flink omhoog. Hij wilde geen getallen noemen, maar het zou gaan om 50 tot 60 procent. Om een faillissement af te wenden zou tussen de 250 en 450 miljard euro aan noodleningen moeten worden uitgekeerd. Verwacht wordt dat er woensdag op een extra ingelaste top besluiten worden genomen. De Duitse buitenlandse inlichtingendienst BND wist al weken waar de Libische dictator Gaddafi zich in Seerte schuilhield. Dat meldt de Duitse tijdschrift Der Spiegel. Het is niet duidelijk of de dienst de informatie over Gaddafi's schuilplaats heeft gedeeld met de NAVO. Donderdag bombardeerden Franse gevechtsvliegtuigen het konvooi waarmee Gaddafi uit Seerte probeerde te vluchten. De Duitse inlichtingendienst zegt dat het bericht in Der Spiegel nergens op slaat.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 Goedemorgen, welkom bij 4.7, het zondagochtendprogramma van BNN. Hoor je me wel goed? Moet het geluid wat harder? Zachter? Misschien? Helemaal uit? Nee? Nee? Gaat het wel? Heel goed. Ik kom namelijk vast luid en duidelijk door bij jullie. Maar zo vanzelfsprekend is dat eigenlijk helemaal niet. Nee, echt niet. En dat heeft helemaal niks te maken met de ontvangst van de publieke radiozenders, die af en toe nog steeds zwaar, zwaar pet is. Want soms hoor je bepaalde tonen gewoon niet. Of juist te veel. Grote groepen Nederlanders liggen echt wakker van, van bromtonen die onverklaarbaar zijn. Ja, ze rijden. Je kijkt me aan alsof ik iets heel vreemds vertel. Maar het is echt waar, we hadden het er zojuist over. De koelkast, een rioolpomp, een windmolen. Echt een windmolen. Mensen kunnen er niet van slapen. Liggen nou, er helemaal niet wakker van. Het gebeurt, het is echt waar. Dat is, het is zo bijzonder. Je kan eigenlijk de vinger er niet op leggen van wat is het nou? Weet je, ja, ik, ja, ik, ja. ja, ik slaap gewoon. Ook als mijn koelkast maamt, slaat of ik, bromt. Ja. Of, of, zelfs als een windmolen naar mijn huis staat te draaien. Als ik wil tukken, dan tuk ik gewoon. Klaar. Ik, ik ook al, volgens mij. Ik heb uh, als kind een tijdje in het uh, dorpje Nieuw-Vennep gewoond. Ja. Dat ligt heel dicht tegen Schiphol aan. En uh, ik kan me herinneren dat ik me niks kan herinneren van het geluid van die overvliegende vliegtuigen. In het begin hoor je dat natuurlijk. Maar, maar op een gegeven moment... dat is toch als je een geluid wat langer hoort... dan word je daar toch minder gevoelig ja. voor op een gegeven moment. Ik heb daar ik heb nooit slaap gelaten... omdat ik uh, zo dicht bij Schiphol te wonen... en dat er constant vliegtuigen overkwamen... Maar ja, misschien, het zou ook wel ja. te maken hebben met als je kind bent, dan heb je natuurlijk niks door. Dan weet je alleen met wie je wil voetballen in, uh, in de straat en uh, op welke jongen je stiekem verliefd bent. Dus het kan ook zijn dat mijn aandacht daar gewoon niet naartoe ging. Als Lego en Playmobil maar voorradig waren of uh, de Barbie pop hier en daar, precies, dan, dan precies. was je al snel Precies, dat, dat waren je grootste zorgen. Ah, oh, ik verlang soms terug naar die tijd. <lacht> ja. Lekker hè? Ja. ja. Ik, ik ook. En zo'n vliegtuig dat dan overkomt. Ja, ik uh, nee, kan ik, ik, ik me ook niet meer herinneren dat ik er echt last van heb gehad. Ik ben ook opgegroeid in zo'n klein dorpje onder de rook van Schiphol. Maar ja, het was juist mooi om naar ze te kijken. Maar ze horen, nee, dat deed je op een gegeven moment echt gewoon niet meer. Nee, hè? nee echt niet. Ik heb nu toch wel meer last van de, van de bladblazers onder mijn raam en, en dat soort dingen. Echt waar? Ja, dan, ik hou daar niet van, van. Van die mensen die dan gewoon niet doorblazen. Gaat echt zo hing, hing, ja. hing. Denk ik blaas door, blaas <lacht> door. Echt. En niet zo constant. Ja, zo'n zo, zo, zo 16-jarige jongen op zo'n scooter die kon dan hing, hing, hing. Oh vreselijk. Maar Dat goed. is jouw grote ergernis dus? Dat is mijn grote ergernis, ja. Mm. Ja. En ik ben op zoek ook naar, uh, naar de ergernissen van de luisteraars. Welk geluid irriteert jou het meest? Bel me op 0800 1121 en laat het me weten. Carla and Sebastian, I want the world to stop. Irritante geluiden, daar hebben we het over. Want uh, er zijn echt mensen die wakker liggen van bijvoorbeeld het geluid van een auto of van een vliegtuig dat overkomt. Die hebben er echt enorm veel last van. Van het zogeheten laagfrequent geluid. Ja, echt waar, zo heet dat dan. En later in deze uitzending gaan we het er ook over hebben. Maar dit uur wil ik graag van jou weten welk geluid jou het meest irriteert. Wat je eigenlijk enorm vervelend vindt en, en lastig en waar je misschien zelf ook niet van kan slapen. Bel me dan op 0800 1121 of mail op 47. @bnn.nl en naast me is inmiddels aangeschoven Vera van, uh, van de University. Goedemorgen, Goedemorgen Vera. Um, ja, zeg het maar. Nou ja, het is niet het geluid waar je wakker van ligt, maar als ik ik, ik reis heel veel met het openbaar vervoer en ja. ik vind het altijd ontzettend irritant als je bij een perron staat te wachten en er komen treinen aanrijden en het laatste moment dat ze oh. afremmen, die piep met die wielen, dat is ja, het is gewoon irritant. Het is echt een dat is dus geen laagfrequent geluid meer, maar meer een hoogfrequent geluid. Ja, en ik hè? zie die mensen om me heen dan ook kijken. Als je dan net iets te hard afremt, zo'n oude trein, dan is het wel een irritant geluid. Doet pijn soms zelfs ook. Ja, gewoon dat zo n, zo n zo n idee krijg je dan. irriteerd, ja. Een ja. beetje de nagels op het schoolbord. Uh, dat Kan idee. je die nog herinneren? In die categorie, ja. <laughs> of het krijtje. Oei, oei, oei, oei. Oh, dit, echt de kippenvel, rillingen lopen op je rug, ja. inderdaad. Uh, de trein, dus die, die afremt, ja, dat is inderdaad wel heel irritant. Dat wordt daarna dan altijd wel weer lekker overstemd. Natuurlijk door de omroeper die weer zo'n onverstaanbare boodschap. Precies, ook niet te verstaan. Uh, zo'n perron opslingert, wat je dus echt niet hoort. En ook dat irriteert me, want ik weet dan nooit wat ze zegt en of het bijvoorbeeld op mij betrekking heeft. Kortom, ja. Als je erover gaat praten, dan blijkt dat je enorm kan irriteren aan bepaalde, aan bepaalde dingen. Um, bel me op 0800 1121 en vertel me wat jou irriteert. Of mail nogmaals op 47 at bnn.nl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 Yeah. Lemon Tree van Fool's Garden. We hebben het over irritante geluiden. Waar erger jij je nu aan? Zijn het de bladblazers onder je raam? De kerk die zocht ons om een uur of tien luid, luid bijerend de dag inluid? Of is het toch iets anders? Bel me op 0800 1121 en laat het me weten. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Uh, wat is voor jou een irritatiebron? Nou, dat zijn er heel veel. Oh jee. En, en wat, ik, uh, wat ik me afvraag... En zulke dagelijkse dingen vaak dat ik dat moeten 9 van de 10 mensen hebben. En dan denk ik van, waarom wordt het niet anders geproduceerd qua geluid? En wat is bijvoorbeeld uh, ja, iets, iets dat jou irriteert, noem eens een voorbeeld? Uh, boormachines. Ja. Stofzuigers, bladblazers. Ah. ja, ja de bladblazers, uh, Wat hebben de trein. Ja, al dat soort dingen, uh, nutteloos en ontzettend hard of hoog. Afzagkap vind ik ook irritant. Oh, ja. hartstikke fijn dat het bestaat, maar maakt het iets minder uh, geluids... hoe heet dat, dat het minder geluid maakt. Ik weet dat ik een nieuwe stofzuiger wil kopen en dat ik uh, <laughs> dacht van uh, kan die ook geluidsarmer? Dat ik dat vroeger, dat dat volgens mij heel raar vond. Maar ik... Mocht je hem ook testen in de winkel? Ja, ik geloof het wel, maar ze maken volgens mij allemaal redelijk veel herrie. Dat en denk ik, heb ik ook. Er nou, ik heb een harde vloer en geen vloeropdekking. Ja, ik weet niet. Het verbaast mij ook dat. dat uh, misschien omdat ik ook. Ja, ben niet meer de alle, allerjongste, maar ook niet heel oud. zit in de middengroep. Dus misschien scheelt dat wel iets. Maar ik denk, ja, heel veel mensen irriteren toch hard geluid. Maar zou hoor je het echt... nog echt? Ben je er echt alert op? Want op een gegeven uh, moment, inderdaad, wo word je een soort van immuun ervoor. Er staat wel een afzuigkap aan en je hoort hem. Maar ja, ook weer niet bewust lijkt het dan wel. Ja, blijf irriteren, want dan wil je iemand, iemand uh, even wat zeggen. Of uh, ik weet het. En of de muziek erbij vindt, vind ik irritant. Ja. Dan af Dus dan denk ik altijd: oh, dat heeft toch iedereen? En niet dat het een wereldprobleem is. Maar dat heeft toch iedereen? Het wordt geproduceerd, en dan vraag ik me af, ja. En vooral iets nutteloos als een bladblaas, Want je wordt de ja. blaas alleen maar weg. Het wordt niet eens opgeruimd. Als het dan nog in de zak gaat. En dan denk ik nog zoiets oké. Okay. En nee, het gaat alleen maar van links naar rechts. En van voor naar ja. achter. En een herrie. Ja. Ik weet het. Oh, zo heng, Hing, Oh, gek. Van ja. En te en worden. Van die yogis inderdaad. Ja. Ik kan je een verhaal Ach. vertellen. Toen ben ik echt buiten mijn boekje gegaan. En toen. Oh oh. Het was echt bij een winkel dat een kind, ik geloof vijf minuten alleen maar te gillen En echt de. de volle hardheid. Echt hard te gillen? Echt keihard. En ik zat even midden in de stad, uh, ja. uh, gewoon even te roken, weet je wel. Ik had net een boekje gekocht waar ik even inkijk. Echt zinloos. En er was geen ouder die wat zei. Toen ben ik langsgelopen. Langs Toen heb ik Als we was in de kaart de gelaten, ben ik heel snel weggegaan. Het <laughs> moet er vast heel koddig uit hebben gezien, denk ik zo. Ja, Het was totaal uh, voor mij ook weer over de top. Maar je moet je echt voorstellen, vijf of tien minuten ging het maar door. En er werd niet teruggekend gezegd van... Uh, ofzo. Oog om oog, tand op tand. Jij gilt, ja, ik geel. Even confronteren enzo. Heel goed. Maar ik had me een aantal weerspijten. Dat slaat ook weer <laughs> Maar je maar was er wel vanaf. Dat is een leuk verhaal om te vertellen. En je was er vanaf, dat is toch altijd heel prettig. Precies. Wij roepen bij deze de fabrikanten van alle afzuigkappen en stofzuigers eens op om die dingen wat geluidsarmer te maken. Nou, ik, ik wil vooral niet, niet zeggen, Maar ik denk, ja, het wordt wel geproduceerd. Zo is het. Oh ja, en dan nog, nog één ding. Uh, feest met harde muziek, maar volgens mij is de muziek de, de laatste twintig jaar veel harder geworden. Ja, dat... En dat, dat, dat begrijp ik ook niet, want je, je horen... Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb een, dus een soort uh, kleine oorafwijking, dat verschilt misschien ook. Oké, okay. en dan zeggen mensen ja, maar je bent op een feestje om te dansen en niet om te praten, wordt je nee, dan vaak het gezegd. Nee, is ook weer harder geworden. Ja, dat is zo. We ben gaan er totaal, wat aan doen. Ik ben helemaal niet tegen feesten en ook niet tegen geluid. Oh ja, reclames op de televisie komen. Ja, zie komen. Blijf maar komen, Mark. Ik zie als je er eenmaal over begint, dan houdt het gewoon niet op. De alledaagse ergernissen vervat in geluid. Ja, het gaat heel nergens over. Maar het belangrijkste wat ik wil zeggen is: het wordt allemaal gemaakt. Zo is het. Dus misschien een fabrikant, uh, iemand die dat die daarbij betrokken is. En ja, dat het wel. Uh, op zich anders moet kunnen, lijken. Als ze het geluid van hun radio goed hard hebben gezet... en ze hebben dit gehoord, dan gaan ze er wat aan doen. Dankjewel. Hartstikke goed. En, en, uh, Oké, okay. naar de uitzending. Hoi. Dag. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Het, uh, het geluid van het uh, laffe zwijgen, daar erger jij je aan. Dat vind ja, ik een hele ja. mooie. Ja, want dat geluid dat is al uh, tegenwoordig. En je hoort het niet? Nee, en dat is het gevaarlijke. En... Dat is het vieze. Bedoel je dan het inderdaad niet opkomen voor mensen die het moeilijk hebben... en wel blijven ja. toekijken langs de zijlijn? Ja, en ik kan je dat uitleggen. Ik uh, woon in Roermond. Ja. een stad die bekend staat om zijn uh, outletcenter... Uh -huh. zijn corrupte politici en zijn corrupte uh, UWV en sociale dienst. Jij en zegt ik, het. En ik woon en werk in Griekenland. Ah, <laughs> <laughs> dat is ja. toch wel... Van Roermond in één keer naar Griekenland, dat is maar, toch ja. een mooie vergelijking. Ja, maar uh, ik kan je zeggen dat het in Griekenland minder kruipt is dan in Roermond. Is dat zo? Ja, want in Griekenland kunnen ze de mensen de mond niet meer snoeien door veel geld in de mond te stoppen. Nee. Of dreigementen. Ik ken en, de Roermond uh, helemaal niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Ik kan een goede tip geven, blijf weg. Nou, dan, dan was ik bij deze ook niet van plan om direct een tripje te gaan plannen, nee, nee. Maar, nee, maar wat, wat is daar dan mis? Je bedoelt, er staat een groot outletcenter en de wethouders ja. zijn corrupt. Maar wat merk je daar dan van, als, als inwoner van Roemond? Nou, daar merk je van dat je gewoon als inwoner helemaal genegeerd wordt. Uh, en ik heb het helemaal niet over mijn eigen persoon. Maar je ziet dat er gewoon heel veel mensen echt problemen hebben. En als er een wethouders, zoals in een Jos van Rij... die uh, zijn eigen familie in uh, het gemeentebestuur dusdanig onder weet te brengen... dat alle vergunningen voor het outletcentrum gelegaliseerd worden... en je ziet de ene Ferrari naar de andere BMW of Porsche voor de deur staan... en dan komt er een onderzoek uh, naar diezelfde persoon... dat dan 80.000 euro gaat kosten. Waarvan de mensen zeggen, oh god, wat veel geld. Waarvan ik denk, ja jongens, jullie moesten weten hoeveel geld dat er verdwenen is. En er is niemand en... die iets zegt... Nee, en, en dat, dat, dat is zo lafhartig, dat is zo gemeen. Dat het, je weet dat er mensen zijn die het weten en die het kunnen zeggen. Maar of die mensen worden met dreigementen stilgehouden... of uh, die krijgen zoveel geld in de mond gebrot... dat ze niks, durf, uh, niks meer kunnen zeggen. Maar hoe komt dat onderzoek daar? Dat onderzoek dat er nu komt, zou dat niks oplossen of verbeteren? Nee. Zodra, zodra er zoveel geld in het spel uh, is. Uh, ik bedoel, die spreekt over een uh, uh, Mac, uh, MacArthur Glen Outlet Center. Die mensen die hebben miljoenen per jaar over om, de, om, om zaken te snoeren. Uh, pak het UWV in Romeont, net zo'n instantie. Uh, pak de sociale dienst in Romeont. Die, die, beide werken onder, onder een uh, gemeenschappelijke noemer. En die noemer die heet het al: Riool. Ja. <laughs> Dat is dus eigenlijk de reinste blasfemie. Maar, maar jij zegt het, het wel. Echt... Jij zegt het nu tegen mij. Jij durft te zeggen, je durft ik op durf te staan omdat en geluid te laten horen. Omdat ik er niet van afhankelijk ben. Kijk, dus als jij als kan ik... nu ook het voortouw nemen in Roermond. En in de ja, Dat springen dat voor dat voor dat al ik mensen. al keer gedaan. En dan krijg je dus uh, wel dreigementen van mensen. Waar ik me trouwens echt, uh, uh, nou, mijn, mijn, uh, zoals het Duitser zegt, uh, mijn allerweerste mee afveeg. Maar dreigementen, wat voor dreigementen? Nou, ik ga er niet over in detail, maar... Dat, dat je, je voor je leven krijgen. moet vrezen, wellicht? Nou, voor mijn leven niet. Kijk, ieder mens heeft uh, drie levens. Je hebt een familiair leven, ja. je hebt een carrièreleven en je hebt een leven leven. Ja. En uh, mijn familiair leven, dat kunnen ze me niet afnemen. Mijn carrière leven, dat vindt ergens anders plaats. Ja. En mijn leven leven, daar zijn ze te laf voor. Want anders zouden ze zelf de mond open doen. Een heftig verhaal, Peter. Ja, maar zo is het wel. Je probeert ergens tegenop te staan of voor iets op te komen. En Ach, vervolgens ja. Ja, krijg je dit dan... Ja, maar dat, ik, ik, ik heb daar geen boodschap aan. Ik, uh, zoals gezegd, ik ben heel veel in Griekenland... en, en dan heb, ik ook weer, heb je ook weer het uh, geluid van het laffe zwijgen. Uh, er wordt alleen maar verteld over belastingontduiking... en weet ik veel wat allemaal. Maar dat Griekenland uh, bijvoorbeeld heel Europa beschermt... tegen de invloeden vanuit het buitenland... zoals bijvoorbeeld Albanië, Afghanistan, Iran, ja. Irak, Turkije... en dat ze dat als verplichting hebben meegekregen... Uh, om uh, dus een verplichting alvorens bij te treden in de EU... daar spreekt niemand over. Maar denk je ook niet Vandaar... dat mensen soms denken van... ja, maar jongens, ik heb het zelf zo moeilijk... en ik kan zelf met moeite misschien nu in deze crisistijd... De eindjes aan elkaar knopen. Dus ja, dan, als ik me daar ook nog mee moet bemoeien... ja, dat wordt echt te veel. Dat ben ik, ben ik echt helemaal met die mensen eens. Alleen die mensen moeten zich realiseren... dat een land als Griekenland misschien... al zouden er 300 miljard schuld zijn... Dat die niet op te wegen zijn tegen bijvoorbeeld 2000 miljard voor Italië, uh, bijna uh, 2500 voor Duitsland. En ja, het, het, het staat in geen enkele verhouding. Kijk eens naar een land als Zwitserland, dat miljarden herbergt van uh, bijvoorbeeld Gaddafi-consorten. Uh, ja. uh, daar zegt niemand iets over. Is het dan echt alleen maar geldmachtig? Of zijn. Of... ...kan het geluid van het laffe zwijgen doorbroken worden. Kortom, sta op, laat je horen en doe er wat aan. Ja, ben iemand. Ben, ben jezelf en, en heb respect voor jezelf. En jij bent Peter en je hebt je laten horen. Dank je wel. Graag gedaan. Too much and smoke too fast. That this city's cleared my innocence. Coffee's pouring out my ears. It's the only thing they have in here, and my heart stops beating. Stop! blackest coffee you will ever see and my heart stops beating and when it stops, it stops my heart stopped beating and when it stops, it stops my heart stopped beating. Emiliana Torini. Hebbes, Een mug. Ook zo vervelend, irritant geluid. Emiliana Torini was dat met hartstapper. Stapper. Goedemorgen, met wie? Hallo. heb je tegen mij? Jazeker. Goedemorgen. Okay. Hi, met Rob. Hi, Rob, hallo. Ik uh, stond me niet aan een, een bepaald soort geluid of een toonhoogte of dat er... Maar is komen aan uh, onregelmatige geluiden. Dat klinkt heel cryptisch. Nou, bijvoorbeeld, uh, zeg bij huis te blijven, in ja. huis te blijven, een wasmachine. Ah. Ja. Uh, dat ding, dat, dat, dat gaat dan aan de gang, uh, doet zijn werk, en dat is dan uh, een paar minuten bezig, en stopt dan een minuut. Ja. Dat ja, ik snap en gaat dan weer aan de gang. Ja, dat, voor 2,5 minuut en dat, stopt weer een minuut. Dat ding draait niet twee uur constant. Dat is inderdaad voortdurend uh, centrifugeren, dan weer stoppen, dan weer laden, dan weer wassen. Ja, van alles en wat. Ja, precies. Ja, dat is inderdaad wel nu iets slechts. Dat, dat, dat vind ik vervelend. Ik hoor dat eigenlijk al helemaal niet meer als mijn wasmachine draait. Dan draait het wel wassen. Dat zou ook nog kunnen. <laughs> ik, ik weet niet of dat een goed of een slecht teken is. Dat weet ik ook niet. Maar, uh. Nou ja, het is denk ik een goed teken. Als je zegt van ik stoel er niet meer aan, dan is dat een goed teken. Ja, of je gehoor wordt gewoon een beetje slecht. Dat kan natuurlijk ook nog. Nee, maar of bijvoorbeeld een, uh, uh, die uh, elektromaaiers oh, uh, ja. voor op het grasveldje. Ja. Het zijn altijd van die dingen die laten mensen... Die doen ze even aan en dan laten ze weer los. En ja. Die dus doen ze weer aan en laten ze weer los. Een, ding, een beetje achtig, ja. Precies. Ja. En uh, wat jij had over die, uh, over die brommen. Ja, precies. Dus dat soort dingen. Ja, dat zijn inderdaad vervelende Dat stolt mij meer dan, dan de, dan de uh, toonhoogte of het geluid zelf. Precies, het geluid aan zich is niet zo irritant... maar meer, meer de, de manier waarop je het hoort. Dan, dan weer langzaam, dan weer snel, dan weer uh, ja, wat hoger, dan weer wat lager. Kortom, uh, dat is eigenlijk jouw grote irritatiebron. Dankjewel Rob. Niet hoger of lager, maar um, het onderbreken steeds van die, uh, van die geluidsbron. Beste mensen op de maaier, wil je dat alsjeblieft nooit meer doen? Want Rob... gewoon een motormaier of zo, wat. heb Die hoor ik tenminste, en die doen we gewoon een uurtje, en dan uh, zijn we daar even vanaf. Rob ergt zich er kapot aan, en dat willen we niet meer. Dank je wel. <laughs> Goedemorgen, Hans. Hallo. Dag. Ja, ik moest even lachen. <laughs> ja, dat mag. Ja, ik hoor je alleen airvlecht. Uh, is het zo iets beter? Ik heb de microfoon hard aan staan. Oh jee. Ja, ja dat mag niet zo uit. Ik zit vlakbij jullie. Uh, je kent de jongen geen wat weg? Ja, natuurlijk ken ik die. Oké. Okay. Als je dus wegrijdt naar richting Laren, ja. dan won ik aan de linkerkant in het midden van het plantsoen. Oké. Okay. Daar hebben we geluidsarm asfalt. Ja. En dan hebben we een, een stuk gras en een stoep. En dan nog 10 meter tuin, dus is die 20 meter van de weg af. Ja. Nou, dan komt de politie voorbij. Vind ik gezellig. Komt de band weer voorbij. Stoor ik me ook niet aan. Nee. Die er over, vind ik ook gezellig. Maar het enige waar ik me nou stoer, terwijl ik met alles klop op kom, de klop om kan draaien. Ja. Dat zijn dat boem, boem, boem wat er aan komt. Aha. Dat is de autoradio. Ja. Dan komt er weer zo'n jochie met uh, de radio zo hard. En dan hoor ik op echt van 100, 200 meter afstand al lang komen. Ja, en dan maakt het niet uit of je geluidsarm asfalt hebt of niet. Nee, <lacht> dat klopt. En dan heb ik zelf gedrumd en ik heb nog een drumzaal en daar ga ik heel vaak achter zitten. Maar ja. ik zal, als het wind stil is, gebruik ik de beestdrum, die boem boem. Uh, je weet wat ik bedoel, hè? Ja, zeker. Die gebruik ik niet. Want dan worden de buren boos. Nou ja, kijk, als het wind stil is hoor je het uh, 500 meter verder. Ja. Maar de backers, die hoor je niet, Het zijn die nee. lage tonen. Dat zijn, en die, zijn, die, die geeft dat, dat een mooi, beetje mooi, dat verfijnde geluid ook natuurlijk. Ik hoor, kan je wat harder praten? Ja, zeker. De, die die bekkers heb je vaak ook een beetje mooi, dat, dat verfijnde geluid. En dat is inderdaad niet zo hard als kaboem, kaboem, kaboem natuurlijk. Ja, dat klopt, ja. ja. Maar in zo'n auto ook. En het is bovendien levensgevaarlijk, want als er een andere auto plaksonneert... dan hoort zo'n jongen of meisje in die auto met die radio gaat aan. Die hoort het niet. politieauto die er achteraan komt? Nee. Ja, maar dat vind ik gezellig. Er komt een uh, aan en dan, dan hoor je altijd hem aankomen. En dan is het altijd opvallend als hij voorbij is, dat geluid bijna gelijk weg is. Ja, maar die jongen in de auto zal hem niet horen, denk ik. Die hoort hem niet. Nee, vandaar het gevaar. Ja. dat is nou, dat is nou het enige geluid wat mij eviteert. Hans, dankjewel. En uh, lekker drummen straks, zou ik zeggen. Ja, niet, niet nu. ik ben al wakker, slaap trouwens helemaal niet vannacht. Oh jee. Daar ja, slapen we drie, vier uur per, per dag, dat is wel lekker makkelijk. Want oh, daar gaan we het weer een andere keer over hebben, vast. <laughs> ja, Absoluut. Het is windstil, okay. dus hou de beest, drum lekker laag. En uh, ja uh, nog een heel goede dag. Prima, dag. Dag. favoriete nummer van collega Luc Iking, Cat eyes. Somebody that I used to know. Hij heeft hem echt grijs gedraaid. Um, zijn er geluiden waar je, je aan ergert of die je irriteren? Ja, kijk, ik, ik, ik hoor wat doorkomen. En dit is niet mijn baby die ik heb meegenomen naar de studio. Nee, echt niet. Maar ik kan me voorstellen dat je hier niet tegen kan. Babys zijn hartstikke lief, maar als een uur zo, zo blijven schreeuwen wordt het toch al gauw wat minder. Irriteer jij je ja, ja, ja, ook aan, aan baby's of aan andere geluiden? Of denk je van nee, het, het, het is veel meer, het is iets anders. Het zijn de wasmachines, de auto's, de windmolens. Noem maar op, bel me dan op 0800-1121 of mail naar 47 at Ja, tijd om zijn, om zijn prijs op te halen had hij niet... maar voor ons maakte hij toch wel zijn agenda vrij. Johan Derksen, hij plunderde zijn platenkast, zocht... 10 nee ik moet zeggen ja zijn 10 jaar ik geloof het wel. Zocht 10 mooie nummers uit voor ons en die gaan we straks in het volgende uur draaien in Crack the Playlist. Bel me voor die tijd nog op 0800 1121 en vertel me wat jouw irritante geluid is. Waar erg jij je aan.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 Ik ga veel te lang maken. Is er een mooier geluid dan een hartslag? Even de visser met het gelijknamige nummer. Goedemorgen, Luc. Ja, goedemorgen. Hallo. Ik wil graag mijn ergernis kenbaar maken over geluiden die mij in hoge mate storen. Zeg het eens. En dat is zowel op de radio en op tv. Oh jee. Maar aan het begin van elk programma zijn er van die rare jingles. Ja. Die rare, ja, het is niet eens na te doen. En het vervelende is dat het ook nog een paar, zeg maar. 30 seconden aanhoudt onder het gesproken woord, zelfs ja. bij het journaal. Ja, een bedje noemen wij dat. Het begin van elk programma, en ja. die jingles van die programma's. Ja. En dan is het volume ook nog vaak harder. En dan denk ik, ja, waar is die idiotie voor nodig eigenlijk? Nou, het is het visitekaartje van een programma natuurlijk, ja. ja. Kijk. Dat is dan eigenlijk een heel irritant en een, een dom visitekaartje, mag ik het zo zeggen? Dit bedoel je, denk ik. Dat is verschrikkelijk, mevrouw. Ja. Dat ja. gaat de hele dag maar door. ja. Laten we ja, even is expres de... uitlopen. Dit, dit is dan het wetje. ja. En dan moeten wij er, eroverheen praten. Ja, <laughs> maar, is maar wat, is het, wat is de ergernis? Is, is, is het te hard? Omdat is het je niet echt mooi? moet constateren wat er gezegd wordt. Ja. En bovendien is het soms een dreun van een hele lage frequentie... dat je dat ook nog op je ridderkast voelt. Dan denk ik, ja, zijn die mensen goed bij hun hoofd? Of, of sporen ze niet helemaal? Het is dus eigenlijk te hard. Het is irritant, mevrouw. Ja. Echt. Echt irritant. En, en, brief. en heb, je ik heb je wel eens brieven over het, geschreven, wellicht? Bijvoorbeeld naar de nou, omroep? Ik, ik kijk nog wel eens op internet. Denk ik Als er maar eens een telefoonnummer staat van een of andere omroepvereniging. Dan kan ze bellen, maar ik dacht, dat lukt me niet. Nee, ik heb er nog geen brief over geschreven. Maar dat zou een hele grote bron van ergernis wegnemen. En de noodzaak is mij nog nooit... Hebben ze me nog nooit kunnen aantonen. En is er dan ook nog een bepaald programma dat eruit Al de programma's. Maar nou, als je nou zelf eens naar de radio luistert... Ja, ik of het nou is of overdag, het is bij elk programma. Als je bijvoorbeeld neemt, uh, dit, de, de, de wereld draait door. Nou, ja. Voor ja. het programma begint kan ik me nog voorstellen dat er één keer die jingle komt. Maar dan tussendoor moet het ook nog steeds. En het is zo hard. We hadden dat vroeger met de reclames, zeg maar. Hè? Ja. Dat er gecomplineerd, dat uh, werd met ieder of een technisch verhaal... wat helemaal nergens op slaat, werd, werd er verteld waarom dat zo is. Nee, het, uh, het is irritant... Bij de reclame? Het volumeniveau, dat moet of helemaal weglaten. Wat is er nou niet mooier om ongestoord naar gesproken tekst te kunnen luisteren? Gewoon stilte en het gesproken woord. Het voegt helemaal niets toe. Ja, bij de reclame stuit u overigens nog steeds van de bank hoor, moet ik zeggen. Want dat heb ik ook. Ja. ja. Maar goed, dat is mijn uh, ergernis. En ik hoop dat er... Uh, u kunt dat niet zomaar veranderen. Helaas niet. Maar ik hoop niet. dat ze nu eens even een beetje gezond verstand gaan gebruiken bij die radio. En zeggen, ja jongens, dat moeten we ook niet doen, die flauwekul. Er wordt bijvoorbeeld door de week s'avonds of s'nachts om een uur of tien voor één een, een soort hoorspelletje uitgezonden. En er doen, geloof ik, drie acteurs aan mee. En dan wordt de er wordt er ongeveer tien medewerkers genoemd die allerlei dingetjes doen. En dan hebben ze ook nog twee sound designers. Aha. Begrijpt u? Dan ja, ja sound designers. Het woord alleen al. Dat een hebben, mooi woord, een mooi scrabblewoord ook. Die kunnen rustig naar huis, die hebben er niks te zoeken. Ik ga het maandag direct aankaarten bij de baas. Maar ik kan niks Goedzo. beloven. Nee, maar ik, ik, ik ben hier blij dat ik het even onder de aandacht kan brengen. Heel goed. En ik laat okay. gewoon een kleine gepaste stilte vallen nu. Oké. Okay. Dank je wel. Dag. En dit irriteert natuurlijk nooit de Beatles met Get Back. Dan ga ik straks, ga ik straks naar huis, rond, rond een uur of kwart over zeven. En dan ga ik lekker mijn bedje in. En dan, dan lig ik denk ik zo rond, Nou ja, laten we zeggen, half acht lig ik, er, lig ik erin. En dan ga ik proberen te slapen. En als ik dan eindelijk een beetje de slaap heb gevat... dan word ik rond kwart voor tien echt luid wakker gebijerd door de kerkklokken. Ik woon namelijk naast een kerk... En uh, ik heb er eigenlijk nooit echt goed over nagedacht toen ik daar ging wonen. Maar ik word er nu toch echt wel keihard mee geconfronteerd. Zeker op zo'n zondagochtend. Dat, ja, dat die kerk om, om kwart voor tien begint. En dat de mensen naar binnen gaan. En dat doen ze terwijl de klokken luiden. En ik heb helemaal niks tegen kerkklokken. Echt niet. Ik vind het eigenlijk ook wel, wel een prachtig mooi geluid. Die, die klokken zijn gewoon heel harmonieus. Het is, het is ontzettend mooi. Maar niet als je probeert te slapen. En ja, toen ik een beetje na ging denken over irritante geluiden... en geluiden waar ik me aan erger... toen dacht ik, ja, eigenlijk valt dat er ook nog wel onder. Want ja, als je probeert te slapen... en, en je bent net lekker ja, zeg maar in slaap gevallen... en je begint aan een mooie droom... en in één keer hoor je bing-bong, bing-bong, bing-bong... Alsof het ongeveer in je slaapkamer is. Ja, dan, dan is dat toch wel een vrij grote ergernis. Um, ja, het is natuurlijk maar één voorbeeld. Ik kan me voorstellen dat uh, jij nog veel meer voorbeelden hebt. En dat je zegt: Nou, luister, die kerkklokken die kunnen we niet zoveel schelen. Wat ik veel erger vind. Is bijvoorbeeld een krijtje op een schoolbord ook zo irritant... of een mug die maar blijft zoomen in mijn slaapkamer? Bel me dan op 0800 1121 of uh, mail op 47-at-bnn.nl. En uh, ik zit hier ook uh, te kijken naar de televisie... en dan zie ik voortdurend beelden voorbij komen... van uh, de uitreiking van uh, de televisiering nog uh, van afgelopen vrijdag. En dan zie ik daar Johan Derksen zitten... in zijn fantastisch mooie, mooie jasje met een grasveld erop... En ja eigenlijk niet echt ontzettend blij bij de uitreiking van die prijs... of bij het bekendmaken ervan. Maar gelukkig was hij uh, voor ons wel heel erg enthousiast... en wilde hij zijn platenkast plunderen. En zijn mooiste platen hoor je zometeen in het volgende uur... van 4, 7, tussen 5 en 6 in Crack, the playlist. Voor die tijd kan je me dus nog bellen op 0800 1121 over irritante geluiden. <telling> Dit is er ook één. Ja. Oh, wat erg... Oh, nou, tijd voor Edward Sharp en de Magnetic Zero's. Ja, ik mag toch wel zeggen dat dit de favoriet van de redactie is. Edward, en de Edward Sharp en de Magnetic Zero's, natuurlijk, met Home. John, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De wekker is een enorme irritatiebron voor jou, heb ik begrepen. Uh, ja, zo, zo oude wekker. Aha, dus we bedoelen dan niet deze? Uh, oh, nee. En ik ik. Uh, als je de klok hoort tikken, dat ja. is event. Echt zo tik-tak, tik-tak. Dat is die ja. ouderwetse die je dan van achter nog moet, moet opwinden en met zo'n met zo'n zo wieltje dat, dat pijltje precies moet zetten op de tijd dat je wakker wilt worden. Ja, je komt in één keer weer helemaal terug. En, en... Ja, maar, maar je hebt ook uh, wekkers uh, waarmee je batterijen gaan. En uh, met het analoge uurwerk en die maken ook wel zo'n tik geluid. Ja, is, is dat hard? Nou, soms kan je dan niet vast slapen als je dat hoort. <laughs> dat is wel een beetje de omgekeerde wereld. De wekker moet je natuurlijk wel wakker maken, maar wakker houden, dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Maar dan zou je kunnen denken van, ik zet hem ergens anders neer of, of ik neem een andere wekker. Nou, ik heb een digitale wekker die op batterijen gaat. Oké, okay. oké. Okay. Dus dat en is En een lastig. oude uh, en die maakt niet zoveel geluid. Oh, gelukkig. Oh, dus ja. het tikken van de wekker dat is misschien wel iets van, van heel erg vroeger nog. Uh... Ja. Aha. En dan heb ik heb ook nog een andere irritatie uh, wat me irriteert. Zeg het maar. Um, nou, als je tv kijkt, heb je bepaalde zenders dat de geluid een keer uh, harder is. Ja. ja. Weet je dat we dat heel vaak horen van mensen die dat hebben? Die, die zijn bijvoorbeeld aan het seppen ja. tussen de commerciële en de publieke omroep. En dan is het bijvoorbeeld ja. bij de commerciële vaak wat harder of andersom. En de reclame, die doet het hem ook nog altijd. Ja. Dat die zo hard is. Maar ik heb merk het vooral als ik wat op Rabot of uh, ATV uh, opzet, dat kan een stuk haler. Aha. En is dit jouw wekker dan? Nou, hij is uh, meestal boven. Ah. Hij is zo hard dat we hem hier horen. Ja. Jouw grootste imitatie doen. Hoe werd ze wekker, dat heb ik niet. Oh, ik word hier nu al... Oh, ik, ik, het gaat gewoon helemaal kriemelen, John, weet je. Dat gewoon echt... Oh, ik krijg zo heel erg uh, neigingen ervan om dat ding nu, nu uit het raam te gooien, bijvoorbeeld. Maar ja, daar word ik nooit meer wakker. Of tenminste, in die zin niet op tijd, laat ik het zo zeggen. Dat is ook weer niet de bedoeling, natuurlijk. De wekker, ja. we zetten hem we zetten voor jou op het lijstje van meest irritante geluiden. Dank je wel. Uh, maak er nog eentje op, doe maar. Oh, vooruit, uh, uh, sommige, vooruit. Uh, uh, sommige bellen, als je aanbelt, vind ik ook heel soms irritant oh, als je ja. een bel. Ding dong! Zoiets? Nee, zo tring. tring. Oh, zo tring. Ja. oh, die heb ik, weet je dat? Oeh. Ja, ja ik heb zo'n draadloze bel gekocht en die maakt het leuk niet meer. Oh, gelukkig. Oh, en ja. nooit bij me aanbellen dan, John, want dan uh, gaat het niet goed. Ja. Want dan zijn je de kapot, denk ik. Hey, gast! Ja, bijvoorbeeld. Okay. <laughs> Dankjewel, John. Oké, okay. okay, bedankt hè. Oké, okay, hallo. Dag. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Eh. Uh, Jouw grootste irritatiebron? Welke is dat? Motorrijders die binnen de bebouwde konden gas opendraaien. Ah, ja. Ook zo'n lekker... Ommeren en zien vergaat je. Dat tourmotoren. Maar van die knuckleheads, meestal Harley's of van die opgenukte Suzuki's, ik vind het werkelijk asociaal. Het is een cool herrie. Ja, dat... Uh... Ik kan me het wel iets bij, bij, bij voorstellen. Ik probeer nu even heb... het geluid in herinnering te roepen. Maar dat zijn echt van die, van die grote dingen vaak met die, met die ja, keiharde knallen soms ook. Die je gewoon hoort. Ja. En hier in de stad in Amsterdam is het heel onwaarschijnlijk hoeveel lieden hoeveel op zo'n ding het gas open draaien. En welke en stad hebben we het dan, dan wat, over? Aan het, aan het lawaai van, uh, of aan het, aan het van de auto's wordt een paar perk gesteld. Ja. Maar voor motoren geldt dat geloof ik niet. Nee. En, en welke stad is het? Amsterdam. Amsterdam. Maar uh, uh, zijn motoren dan, dan irritanter dan bijvoorbeeld brommertjes... die constant heng, heng, heng, gaan? Ja, nou ja, dat zijn de slagersjongens van vroeger. O, ja, dat, niet leuk. Maar de meeste die rijden wat te hard, dan maak je niet zoveel herrie. En stinken weet je, wel trouwens die twee tijd Ja, oh uh, erg hè? Uh, ja, ja, ja. weet je wat nu zo irritant is, Hans? Uh, dat vaak mensen, uh, vooral in de stad, juist meer de motor gaan nemen... omdat ze er bijna met de auto niet meer doorheen komen. Ja, dat zal wel, maar het zich wel gedragen en het gas niet openrijden. kan rijden. Kalm aan rijden dus? Ja, tuurlijk. Elke motorrijder die nu zit te luisteren, als je naar Amsterdam gaat, niet het gas opentrekken. En zeker nou, niet dit wel. doen, want dit is toch al oh, verschrikkelijk. Ja, dit komt schrijf weer een verlichting. Oh, wat een ellende. Zeker als je net lekker ligt te slapen op zondagochtend. <laughs> ja. Oh, wat een ellende. Nou goed, dat was hem. Dankjewel. Jojo, hoi.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 Never get there. Maar wij zijn er wel aan het einde van het eerste uur van 47. Straks Johan Derksen met uh, Crack the Playlist. Zijn mooiste platen draaien wij. En heb je ook nog geluiden waar je, je aan ergert of die je enorm irriteren? Bel dan, want dat kan nog, op 0800 1121 of mail naar 47 at bnn.nl. Straks, dus, uur 2 met Johan Derksen. Tot zo.